Te staan, bij de Brandenburger Tor in Berlijn en op de Champs-Élysées in Parijs. Ook in de Belgische steden Brussel, Antwerpen en Leuven is het druk op straat. De politie heeft enkele toegangswegen afgesloten om te voorkomen dat het te druk wordt. In Oekraïne is het nieuwe jaar begonnen met het luchtalarm. En dat ging niet voor niets af, want even na middernacht was er een explosie te horen in hoofdstad Kiev. Het stadsbestuur meldt dat de luchtafweer in werking is getreden. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend.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 En zie het allerbeste voor 2023. Naar een nieuwe Club Live hier op 5 En deze week heb ik een speciale show voor je. We gaan naar het luisteren naar de 20 meest gedraaide tracks van 2022. Gebaseerd op de top 20 van 1001tracklist.com. Dat zijn de tracks die het afgelopen jaar het meest gedraaid zijn over heel de wereld. We begonnen met Chris Lake en Chris Lorenzo, press Anti-Up Chromatic. En dit is Ellie Brown, Believe. Fiesta. 538. I don't gevuld met tax die het afgelopen jaar op het meeste DJ's kon rekenen. Je hoort de show's Love Tonight en daarna Jill Corey, liquor Store en nog eentje van Jill Corey samen met de Hoel The Parade. En dit is Odd Mob, Left to right, left to right, left to right.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 Listening to Club Life with Tiesto. Sting, Red Light, de voor Bob Sinclair World Hold On in de Fisher 2022 rework. En Piero Birupa, We Don't Need. En ook nog Blondish en Francis Marcier, en Amado en Marianne Sette. Ik ben erg benieuwd wat jouw favoriete track is van 2022. Heb je hem al gehoord in Club Life? En laat het me dan weten. At Tiesto op mijn socials. Nu een man die met zijn debuut-track een hele hype creëerde. Iedere DJ voor hem deze track, iedereen wil hem draaien, hele toffe sound. En terecht dat hij in deze top 20 staat van de meest gedraaide platen van het afgelopen jaar. Door alle DJ's over heel de wereld. Dit is Mau P, Drugs from Amsterdam. Hey. them. I don't know where I am because I got my drugs from Amsterdam. you wanna Tell me why in the Medusa remix, Tom Dolla Miracle Maker, Sid and West End Let Me Take You en John Summit La Danza. En de volgende is van Anima featuring Mac Myers Running. I'll be honest. Met Sivak, Move Your Body. Daarna Fisher en Suminology It's a Killer en James Hype, Ferrari. En dan zijn we weer aangekomen bij de nummer 1 van de lijst. De volgende track is het afgelopen jaar het meeste gedraaid over heel de wereld door alle DJ's. En dat kan er kan het natuurlijk maar eentje zijn: A-Craze featuring Cherish. Do it, do it. Gemaakt door A-Craise, Do It To It. En dat was de laatste plaats van deze week. Ik hoop dat je het leuk vond om deze alle klappers weer eens een keer in de mix te horen. Alle beste tracks, meest gedraaide tracks van afgelopen jaar. Volgende week ben ik er weer met de nieuwe klop live. Tot volgende week. Begin het jaar goed met vakantieveilingen.nl. Elke dag weer duizenden winnaars. Jij speelt, jij bepaalt de prijs, jij bent de winnaar van de leukste vakanties, de beste hoteldeals, alles voor je slaapkamer en nog veel en veel meer. Even lekker op vakantieveilingen. Radio is 5 Meerdere aanhoudingen in Amsterdam. 58 Nieuws ANB. In Amsterdam heeft de politie rond de jaarwisseling meerdere aanhoudingen verricht. Op de Dam bijvoorbeeld, waar vuurwerk werd afgestoken, terwijl dat verboden was. Het ging soms ook om zwaar vuurwerk. In Amsterdam-West werden meerdere aanhoudingen verricht omdat mensen met vuurwerk gooiden. In Floradorp in Amsterdam-Noord ging tegen het advies van de brandweer het vreugdevuur aan. De politie greep niet in. In een bijgebouw van de Sint Lambertuskerk in Vechel is even na middernacht een zeer grote brand uitgebroken. De brand woedt in de Congregatiekapel, een klein gebouw dat momenteel dienst doet als moskee. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brandweer vreest dat het gebouw helemaal uit zou branden. In Den Haag stonden honderden mensen rond middernacht voor niets te wachten bij de Hofvijver, dat meldt Omroep West... Ze hadden een vuurwerkshow verwacht... maar die was een dag eerder al door de gemeente afgelast... vanwege de voorspelde harde wind. Ook in veel andere gemeenten ging de vuurwerkshow niet door. Door de wind zou het te gevaarlijk zijn. Het winnende lot van de oude jaarstrekking van de staatsloterij... is verkocht bij een Primera in Amersfoort. Degene die het lot inlevert krijgt een bedrag van 30 miljoen euro. Er werden dit jaar bijna 7,2 miljoen loten verkocht. Meer mensen winnen, want het totale prijzengeld... is.